Minister Ploemen trekt nog eens 6 miljoen euro uit voor Syrische vluchtelingen. De Verenigde Naties vroegen om geld voor meer de meer dan 9 miljoen mensen... die zijn gevlucht voor het geweld in Syrië. Volgens Ploemen is de situatie in de opvangkampen dramatisch... en verslechtert die elke dag. In Zweden hebben negen vrouwen een baarmoedertransplantatie ondergaan. Ze hopen binnenkort zwanger te raken. Ze kregen de baarmoeder van een familielid... Het zijn niet de eerste pogingen ter wereld om zwanger te worden met de baarmoeder van iemand anders. maar dit project in Zweden is wel het verst gevorderd. Clarence Seedorf wordt per direct trainer van AC Milan. Volgens Football International staat hij de komende 2,5 jaar onder contract van de Italiaanse club. Hij volgt trainer Allegri op, die weg moet vanwege tegenvallende resultaten. Seedorf speelde van 2002 tot 2012 voor AC Milan. Het weer. Vannacht de opklaringen. Tegen de ochtend neemt de bewolking weer toe. Morgen overdag valt er vooral in het westen, midden en zuiden van het land soms regen. En later ook in het noordoosten. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook.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 nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Langs de lijnen met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, met zijn voetbalcarrière ging het heel snel. En ook als trainer maakt Clarence Seedorf reuze stappen. In 1992 scoorde hij als 16-jarig jochie bij zijn debuut voor Ajax. Seedorf. En een schot van Seedorf dat een doelpunt oplevert. En 22 jaar later wordt Clarence Seedorf de nieuwe coach van AC Milan. De club waar hij 10 jaar in dienst was als speler. Zometeen hebben we contact met onze correspondent in Italië. Ook aandacht voor Zakaria Labiat. Hij is weer terug in de divisie. Speelde vandaag met Vitesse een oefenpotje. Hij wordt gehuurd van Sporting Lissabon. En hockey, een teleurstellend resultaat... en een zware kwartfinale in het vizier. De Nederlandse hockeymannen speelden vandaag... hun laatste groepswedstrijd van de Hockey World League in India... met 2-2 tegen België. En het tegenstander in de kwartfinale wordt... Olympisch kampioen Duitsland. Klinkt niet best, maar voor Jeroen Herzberger geen reden te balen. Ja, weet je, laten we niet te, te suf overdoen. Als we nu al bezig zijn met het ontlopen van Duitsland... Dan, uh, ja, dan zijn we denk ik richting een WK niet echt goed bezig. En tennis, we begonnen met vier, nu zijn er nog twee. De Nederlanders Kiki Bertens en Jesse Houta Galung... werden in hun eerste partij bij de Australian Open uitgeschakeld. Terug en vooruitblikken doen we vanavond met Mark Brasser. En verder nog aandacht voor wielerploeg Argos... die vandaag een nieuwe sponsor presenteerde. En we gaan zeiden, Pieter-Jan Posma wil meedoen aan de Volvo Ocean Race. Nat, uh, niet lekker eten, je beweegt niet genoeg. Uh, dus ik zou vooral zeggen, het is uh, echt, echt zwaar. Voldoende ingrediënten voor een heel mooie uitzending van Langs de Lijn tot 11 uur vanavond. Ja, Claire Seedorf gaat per direct aan de slag als trainer van AC Milan. Het ontslag van Massimiliano Allegri na de 4-3-nederlaag... in de competitie tegen Sassubolo gisteren... maakte de weg vrij voor de club om Seedorf per direct aan te stellen. Dat melden tenminste diverse Italiaanse media... en VI meldt dat hier in Nederland. Contact Contactswet Hedwig Seedijk, correspondent van ons in Italië. Hedwig, goedenavond. Goedenavond. Ja, overal wordt gebeld en gedaan. En is het nieuws nou eigenlijk al officieel bevestigd? Nou, niet officieel van AC Milan. Wat wel duidelijk is, dat er vanavond een overleg is geweest bij Berlusconi. Daar was Galliani overigens niet bij aanwezig. Dat overleg heeft wel drie uur geduurd en dat ging over de opvolging van Allegri natuurlijk. Eh, daar is ook een besluit gevallen waarschijnlijk officieel heeft AC Milan daar niks over gezegd. Maar alle journalisten hier melden dat uit dat besluit, is, uh, uit dat overleg is gekomen... dat Seedorf de nieuwe trainer zal zijn. Ja, en zij sprong je nu al heel snel. Als Galliani daar niet bij is, dan betekent dat zijn rol toch wel is uitgespeeld bij Milan, denk nee. ik. Nou, uitgespeeld niet, maar het is duidelijk dat in dit geval... Barbara Berlusconi, de dochter ja. van Berlusconi... op haar strepen is gaan staan. Zij wilde eigenlijk al langer grote veranderingen bij AC Milan. Had daar oneenigheid over met Galliani. Die zou eigenlijk moeten... Opstappen, nou, dat zou veel te veel geld hebben gekost. Is ook een goede vriend van Berlusconi. Dus dat ging niet door. Zij zou zich met de commerciële zaken bezighouden. En Galliani met de sportieve zaken. Ja. Nou, Galliani mocht vandaag uh, met de spelers praten en met Allegri praten. Terwijl dochter Berlusconi met papa even kannen en kruiken besloot... dat Cederdorf uh, de ja. nieuwe trainer zou moeten worden. Galliani moest het uh, vuile opknappen. Dat wil zeggen, de Allegri ontslaan... Ja. Uh, en direct al, en dat werd al een tijdje genoemd... die naam van Seedorf. Um, het ontslag van Allegri maakte echt de, de weg vrij voor hem. Ja, in ieder geval versneld. Hè, want ja. dat Allegri zou moeten vertrekken, dat was al duidelijk. Dat zou aan het eind van het seizoen gebeuren, hè, over een paar maanden. Um, maar ja, toen Milan gisteren nog een keer uh, grandioos verloor tegen Sassuolo... een club uit de Serie B, bene. Ja, toen was het toch wel duidelijk. En vanmorgen, uh, eigenlijk gisteravond had Barbara Berlusconi al gezegd... dat er grandioze grote veranderingen moesten gebeuren. En vanmorgen ja. was er al meteen een persbericht... Uh, waarin het vertrek van Allegri werd aangekondigd. Is dan dus het dan heeft ook het echt... versneld. Pardon, is, is zij dan ook echt degene die Zedorf die heel graag naar Milan terug wilde halen? Nou, haar vader zeker. Hè? Berlusconi ja. heeft altijd gezegd uh, dat Zedorf zijn favoriet is. Hij heeft altijd grapjes gemaakt. Altijd van nou, let op. Als Zedorf straks uh, AC Milan traint, hè, dan. Dat heeft hij altijd gezegd. Hij is een favoriet van Berlusconi. Zedorf uh, heeft natuurlijk tien jaar gespeeld voor de club. Met veel succes. Hè? Twee keer... Competitie gewonnen, twee keer Champions League gewonnen. Uh, dat succes, ja, dat hoopt Berlusconi ook te verzilveren uh, met Zedorf als trainer natuurlijk. Dus het is zowel Papa Berlusconi als Barbara Berlusconi die het daarmee eens is, die allebei Zedorf uh, graag zien. Ja, zo lang is hij nog niet weg. In de zomer van 2012 nam Zedorf afscheid als voetballer van Milan voor een allerlaatste avontuur in zijn uh, voetballersbestaan. In Brazilië en uh, toen, bij zijn vertrek al, liet hij merken hoe hij zijn hart had verpand aan de Italiaanse club... en dat, hij af, dat het uh, afscheid zeker niet voor altijd zou zijn. Ik ben al een paar jaartjes bezig met uh, een paar jaar aan denken zeg maar, om, om een, nog een andere stap te maken in mijn carrière... Uh, dus het komt niet uh, van de een op de andere dag. en uh, Daarom kan ik het ook op deze manier eigenlijk vieren. In plaats van triest zijn uh, Zijn tien hele mooie jaren geweest. Uh, jaren, mm, veel prijzen gewonnen. Uh, yeah, alles heeft erin gezeten. En uh, zijn tien jaar zijn gewoon heel lang, de helft van mijn carrière. Dus zijn getuigen van uh, de enorme harmonie waarin jij uh, deze dag beleeft. Hè? De, de, de, de, de compassie, de woorden van, uh, van de president. Hoe beleef jij dat? Hoe speciaal is dat voor je? Ja, dat is heel speciaal. Uh, bedoel, dat betekent dat ik uh, iets heb achtergelaten in die tien jaar. En, uh, de relatie is gewoon heel goed. Ik ben van de week naar de president gegaan, Berlusconi. Uh, waar ik uh, afscheid heb genomen uh, vandaag samen met uh, uh, Galliani, uh, Die uh, ja, hele mooie woorden had. Uh, ja, dat doet me goed, dat doet me goed. Uh, dat is uh, wat er overblijft na tien jaar. Dat <tiekt> betekent dat er uh, ook een deur open staat voor de toekomst. En, uh, ja, ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat, wat je, wat je achterlaat. Ja, die deur wordt nu alweer geopend van ze zijn vrienden voor het leven. Hedwig zei al, Zeedorf en Milan, of Zeedorf en Berlusconi, moet je dus eigenlijk zeggen. Ja, Zeedorf en Berlusconi. Toen Zeedorf een, een koninklijke onderscheiding kreeg, een lintje kreeg kwam hij naar de ambassade in Rome. Daar was Berlusconi ook bij. En ik was er ook bij. En dat zag je toen ook. Behalve de trotse ouders van Seedorf, zat daar ook echt een trotse Berlusconi. Ze zijn echt familie van elkaar. Berlusconi heeft dat met een aantal spelers. Dat heeft hij met Van Basten gehad, met Shevchenko en zeker ook met Seedorf. Ja. Dat Seedorf ook terug zou keren naar Milan was, denk ik, ook al duidelijk toen hij inderdaad wegging. Hij heeft toen een restaurant in Milan. Hij heeft ook een contract getekend bij Botafogo in Brazilië, waarin staat dat hij zomaar weg kan als hij ergens anders trainer kan worden. Dus hij hield daar echt al rekening mee toen hij vertrok. Ja, en ze hebben dus alle vertrouwen in hem. Uh, want hij heeft natuurlijk nooit een trainingsfunctie vervuld. Ja, dat vertrouwen komt blijkbaar uit de club. Ik moet wel zeggen dat de supporters daar het niet helemaal uh, mee eens zijn hoor. Oh? Want die zijn daar wel echt verdeeld in. Als ik zie uh, op internet wat er nu speelt, ook de, er worden natuurlijk allerlei peilingen gehouden onder de supporters ook. En dan ja, dan is de overhand toch een beetje bij uh, de supporters die twijfels hebben. Uh, hij heeft natuurlijk inderdaad geen ervaring als trainer. En dat heeft bijvoorbeeld iemand als Filippo Inzaghi wel. En die traint de jeugd bij AC Milan. En die is daar heel succesvol in. Dus ik denk dat er onder de supporters toch ook wel veel supporters zijn... die misschien toch liever Inzaghi hadden, ja. hadden gezien op die plek. Maar zoiets kan worden opgelost door assistenten. Kan uh, Inzaghi bijvoorbeeld zijn assistent worden? Nee, want ook dat is eigenlijk een van de weinige dingen... die vandaag wel officieel zijn bekendgemaakt. Uh, het ontslag van Allegri natuurlijk. En Milan Channel heeft uh, op zijn uh, website laten zetten... dat Inzaghi in ieder geval nog bij de jeugd blijft als trainer. Dus dat is uitgesloten. Namen die wel circuleren zijn Stam um, en Crespo... Uh, Kluivert en David worden ook wel genoemd. Enfin, het is duidelijk dat Zedorf er niet alleen voor gaat staan. Hij is de persoonlijkheid, de sportpersoonlijkheid... die ook zeker de mentaliteit van de spelers een, uh, uh, ja, moet, moet, moet, een optater moet geven. Maar hij zal zeker uh, technische bijstand krijgen van, uh, van andere mensen. Ja, uh, is al bekend wanneer hij gepresenteerd wordt... en op de bank plaatsneemt bij uh, AC Milan? Ook daar niet officieel bekend. Maar alle sportjournalisten hier houden er rekening mee... dat dat donderdag zal zijn, de presentatie. Dan is dat net na de bekerwedstrijd van woensdag tegen Spezia, Een, een, een club uit de Serie B, die zouden ze moeten winnen. Die wordt in ieder geval door Tassotti nog getraind. Um, maar dan zou Cedorf dus donderdag gepresenteerd kunnen worden. En dan heeft hij dus nog eventjes de tijd. Dan zou hij zondag al op de bank kunnen zitten. Uh, tegen Verona spelen ze dan. Die staan vijfde in de competitie. Dus dat wordt dan meteen een testwedstrijd. Een spektakel. We zijn erg benieuwd. Hedwig Zedijk, dankjewel. Vanuit uh, Italië, onze correspondent. Zometeen, wie wint de gouden bal? Wie wordt werelds beste voetballer? Wordt het opnieuw Messi of uh, toch Cristiano Ronaldo? Dat na deze plaat van Lucy Silvas. Breathe in. Lucy Silvas, breathe in. De gouden bal voor de beste voetballer ter wereld... ging dit jaar nu eens niet naar Lionel Messi. De naam is... I have Cristiano Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo van Real Madrid is de allerbeste ter wereld... en dat liet hem niet onberoerd. De Portugese stond hevig te huilen op het podium... Het is de tweede keer dat Ronaldo de gouden bal wint. In 2008 won hij de trofee ook al als speler van Manchester United. Lionel Messi en Frank Ribéry, de andere genomineerden... bleven met lege handen achter uiteraard. De keuze werd gemaakt door bondscoaches, aanvoerders... van de nationale teams en journalisten... En we weten ook wat Louis van Gaal heeft ingevuld op zijn formulier. Hij eh, nomineerde drie spelers, uiteraard Ribéry, Müller en Robben... stuk voor stuk spelers van zijn oude werkgever Bayern München. Maar dat is natuurlijk heel toevallig. En de aanvoerder van Oranje-Robben van Persie stemde voor Robben opnieuw... en dan en Cristiano Ronaldo. Joep Heinkes werd op het gala gekozen tot beste coach van 2013. De Duitse won als trainer van Bayern München de titel, de beker... en de Champions League, de triple dus... Heinkes kreeg de voorkeur boven Jurgen Klopp van Borussia Dortmund... en Sir Alex Ferguson, die na 27 jaar afscheid nam... als trainer van Man United. Dan uh, het hockey. De Nederlandse hockeymannen. Ze presteerden wat je noemt wisselvallig bij de World League. Na verlies tegen Argentinië winst op Australië... speelde Oranje vandaag de laatste groepwedstrijd... gelijk tegen België. Het werd 2-2. Oranje moest eigenlijk met twee doelpunten verschil winnen... om Olympisch kampioen Duitsland te ontlopen in de kwartfinale... Ja, dat zat er eigenlijk geen moment in, zegt ook de bondscoach Paul van As. Nee, we begonnen eigenlijk niet goed. We begonnen niet scherp, uh, met name we begonnen niet agressief. Uh, we stapten niet naar voren, we stapten net naar achter. En dat, uh, hmm, dat, was, uh, dat was eigenlijk minder. We kwamen wel op 1-0, uh, maar daarna toch weer te snel uh, via die corner op 1-1. Uh, dus het wedstrijd was er nogal een beetje heen en weer. Alleen de eindfase hadden we weer greep op de zaak. We weten dat België een hele sterke ploeg is, zolang ze maar het gelijkwaardig aan Nederland. Maar valt het je toch niet tegen dat je niet meer kan domineren nog? Weet je, het, is, het zijn close matches. België, Engeland, Duitsland, Australië, noem maar op. Het zijn, het zijn ja, we zitten dicht allemaal toch wel bij elkaar. En ja, de tijden dat je eroverheen ging, die was trouwens een paar jaar geleden ook niet zo. Maar toen viel het niet op. Maar nu is het een beetje uitvergroot. Dus wat dat betreft weten we dat, dat niets, niets easy gaat. Nergens niet. Al dus Paul van Ast, de bondscoach van Oranje-Mannen tegen Philippe Koken. De volgende tegenstander van Oranje wordt dus Duitsland Olympisch kampioen. ijzersterk een ploeg die je het liefst zo laat mogelijk in het toernooi zou treffen. Maar aanvaller Jeroen Hersberger doet er niet zo moeilijk over. Ja, weet je, laten we niet te, te suf overdoen. Als we nu al bezig zijn met het ontlopen van Duitsland, dan, uh, ja, dan zijn we denk ik richting een WK niet echt goed bezig. Want uh, er is geen reden waarom wij niet van Duitsland zouden kunnen winnen. Het toernooi zit al vol wonderen, want we hebben voor het eerst in tien jaar van Australië gewonnen. Dus dan maar ook meteen de Duitsers meepakken in de, in de kwart. Dit is wel de positieve insteek. Inderdaad, jullie hebben van Australië uh, gewonnen, je hebt van Argentinië verloren en nu spelen tegen België. Hoe schat je jullie vorm in eigenlijk nu? Nou, je hebt altijd uh, een paar wedstrijden in een uh, in toernooi. Dat de uh, verhouding doelpunten en veldkansen niet, uh, niet goed is. En uh, dat hebben we eigenlijk al een, uh, een paar wedstrijden. Uh, we creëren op zich wel wat kansen. We hebben gisteren de kansen ook van Australië op een rijtje gezet. En ook al leek het alsof we met rug tegen de muur stonden. Uh, toch wel uh, flink wat uh, grote kansen gehad. En als we wat scherper zijn, dan, uh, dan denk ik dat we iets effectiever kunnen zijn. Dat was vandaag ook weer. Uh, krijgen... Ik denk dat Australië datzelfde zegt. Ja, Australië zegt echt datzelfde, maar goed, weet je, het is al in the game. En als je naar één kant relativeert, dan moet je dat ook twee kanten op doen. Dus dat betekent als je gaat zeggen, als uh, Australië zijn kans had gemaakt, had ze het dik gewonnen. Maar als Nederland zijn kans had gemaakt, dan was het uh, misschien 4-3 voor ons geweest. Dus uh, nee, uh, die, die veldkansen, dat uh, reken ik mezelf als spits ook aan. Uh, we moeten meer gaan maken uit wat we creëren. Positief is wel dat we creëren. En uh, hopelijk is dat in de kwartfinale beter. Maar valt het je nog niet een beetje tegen? Want wat je coach Paul van Ass ook aankondigt is dat jullie er hier zouden staan. Na zo'n lange voorbereiding. Jullie hebben lang toegeleefd naar dit toernooi. Hier zouden jullie weer een beetje wat van die oude flair van de Olympische Spelen in Londen terugkrijgen. Ja, nee dat is... Uh... Ja, kijk, laten we gewoon... Uh... Laten we het ook niet uh, onder stoel of banken uh, schuiven. We hebben de eerste wedstrijd gewoon met z'n allen kloot gespeeld. En niemand haalde zijn niveau. Uh, dat is misschien omdat je zo'n lange aanloop hebt naar de toernooi. En je wilt gewoon goed doen. En je praat veel over tactiek. En op dat moment stonden we daar gewoon technisch niet. En uh, ja, nou, dat hebben we dan redelijk goed gemaakt met die wedstrijd tegen Australië. Daar hebben we gewoon een serieuze gameplan gekozen. Waardoor we dus minder initiatief hadden. Nou, dat bleek te werken. En vandaag hebben we dat geprobeerd te combineren. Goed hockeyen en ook de boel dicht te houden. Alleen we krijgen op cruciale momenten toch wel wat kaarten. Waardoor we het momentum verliezen. Dus we beginnen de tweede helft heel goed. En, uh, ja, dan... ja, maar laat me je even onderbreken. Cruciouw met kaarten. België krijgt twee gele kaarten, waardoor jullie uh, kunnen tegenscoren. Klopt, zo zie je maar hoe belangrijk het is dat je op het juiste moment uh, niet met tien man komt te staan. Want wij verliezen het momentum. Negen met... zelfs, België. Ja, maar we verliezen het momentum net na rust. Waardoor zij dus uiteindelijk uh, die do dat doelpunt maken. En uiteindelijk trekken we hem gelijk, omdat, we dus, omdat zij met negen man op het veld staan. En uh, ja, dat was tegen Australië ook. Dan krijgen we in de tweede helft hebben we een kwartier met tien man gespeeld van die 35. En nou, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dus, uh, maar om je vraag te beantwoorden... Uh, ja, uh, die flair, die, tenminste, ik wist niet dat die was aangekondigd, maar uh, wij hebben de intentie om hier gewoon zo goed mogelijk te hockeyen. En uh, daar is iedereen uh, met uh, volle macht mee bezig. Maar uh, we hebben nog wat wedstrijden te gaan, dus uh, ik zou zeggen, wij zijn geduldig. Dus ik hoop dat, uh, dat Nederland dat ook is. En uh, reken ons af op de kwartfinale. Ja, dat zou moeten, hè, want uh, Nederland hoort gewoon bij de eerste vier te eindigen op zo'n toernooi. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. We staan derde van de wereld en... Uh, Weet je, je kunt een keer een slechte wedstrijd spelen... maar niet op het man Supreme. En uh, dan heb je het gewoon uh, slecht gedaan. Dus uh, de kwartfinale wordt cruciaal voor ons, punt. Maar ook voor de Duitsers. Die horen ook bij de eerste vier te eindigen. Maar dat gaat dus sowieso niet lukken. Spits, Jeroen Hetsperger, hoor u. Hij sprak met Philip koken Kwartfinale Nederland-Duitsland, wilt u weten, wilt u zien natuurlijk. Dat is om 11 uur, woensdagmorgen. Kunt live volgen via onze website nos.nl. En dan keren we weer terug naar het voetbal. Want uh, na een turbulente week in Abu Dhabi ging het bij Vitesse vanmiddag eindelijk weer eens over voetbal. De nieuwste aanwinst: Zakaria Labiat, maakte zijn eerste minuten in het shirt van de Arnhemse club. Hij deed een uh, helftje mee in een ingelast oefenduel met de belofte van Go Eagles. Richard van der Maden sprak met Labiat, die wordt gehuurd van Sporting Lissabon en blij is terug te zijn in Nederland. Natuurlijk een fijn gevoel. Ik heb een anderhalf jaar uh, gespeeld bij uh, Sporting. En uh, nu eindelijk weer terug in Nederland. En uh, dat, was, uh, dat is zeker belangrijk voor mij, Eerst ja. Eerste 45 minuten gespeeld op Papendal met uh, Jong Vitesse. Hoe kijk je daarop terug? Nou, 45 minuten gingen wel aardig. Uh, ja, conditioneel zat ik er niet echt doorheen. Dus uh, ik ben redelijk fit. En uh, ja, ik kijk uit naar meer. Veel goede paasjes, meteen weer uh, wat we ook van jou kenden uit de PSV-tijd, oog voor spelers die diep gaan. Ja klopt, mijn speelstijl verandert niet. Ik ben, ik ben wie ik ben en uh, ik, doe goed waar, ik doe dingen waar ik goed in ben en, uh, en dat hoop ik uh, te laten zien deze anderhalf jaar. Ja, je hebt het over je fysieke gesteldheid uh, zojuist. Topfit natuurlijk niet, hè? want je hebt nauwelijks gespeeld. De afgelopen anderhalf jaar in Lissabon. Nee, klopt. Topfit, dat, dat, dat word je als je elke week speelt. Dat heb ik helaas niet gedaan in mijn laatste vier maanden. Maar uh, ik denk dat ik, uh, dat ik uh, heel snel uh, topfit kan worden. Ja. Waarom lukt het niet bij jou in Lissabon? Waarom? Omdat, uh, omdat de president een verschillende mening had. Uh, um, die wou mij niet laten spelen. Dus uh, ja, daar lag het aan. En, uh, ja, ik wil niet echt terugkijken naar de verleden. Ik wil gewoon naar de toekomst kijken en hopen dat ik hier gewoon veel minuten kan maken. Maar het ligt daar aan de president niet aan jezelf? <laughs> het lag niet aan mezelf, nee. Wat zijn je eerste indrukken van Vitesse? Het is een uh, professionele club. Ze zijn nu tegen de top aan en ze gedragen zich er ook na. Hoe merk je dat? Gewoon met de faciliteiten dat je hier hebt en de trainingen en de spelers zelf. Dus ja, daar merk ik eigenlijk aan. En wat is je indruk van de selectie? Je hebt nu een keer of twee meegetraind. Ja, klopt. Maar ik heb ze ook gevolgd op televisie. En ik vind het gewoon een hele talentvolle groep. Jonge jongens die goed kunnen voetballen. En hopelijk kunnen we hoog eindigen in de competitie, ja. Hoe hoog. Heel hoog. Jij gaat voor de landstitel met Vitesse. De eerste zou dat zijn in de clubhistorie. Want ja, er zijn ook deze winter weer wat versterkingen bijgekomen. Met jou natuurlijk ook. Zeker. Nou goed, we, natuurlijk. Een topclub moet altijd voor de hoogstbare gaan. En, uh, en ik denk, uh, kijk, uh, over kampioenschap willen we het nog niet hebben. Ik bedoel, uh, we hebben nog op, uh, veel wedstrijden te gaan. En ik dat de denk dat we gewoon op als we op deze manier voetballen, dat, het, uh, dat we hoog eindigen. Ja. Ja, iedere voetballer die gaat natuurlijk voor een basisplek. Hoe snel denk jij je in het elftal te kunnen spelen? Dat moet je helaas aan de trainer vragen. Ik ga keihard mijn best doen om de trainingen. En uh, als ik mijn minuten kan krijgen, dan uh, zal ik laten zien wat ik kan. En dat is natuurlijk aan de trainer uh, of hij beslist dat ik kan spelen of niet. Ik bedoel, uh, hij is de trainer die je graag aanvalt. En uh, ja, dat trekt mij wel. En uh, ik zal keihard mijn best doen. En hoeveel vertrouwen heb je in een uh, goed half jaar hier in Arnhem? Ik heb uh, nooit de vertrouwen in mezelf verloren. En, uh, ik heb gewoon vertrouwen in mezelf. Ik weet dat ik kan. En uh, dat zal ik gewoon laten zien uh, aan de trainer, aan de spelers en aan de mensen om me heen. Had je het liefst verkocht willen worden trouwens? Um, ja, goed. Uh, daar heb ik me niet echt uh, bezig mee gehouden. Ik wil gewoon voetballen. Het maakt niet uit, maakt niet uit uh, hoe lang. Al is het voor zes maanden. En ik wil gewoon graag voetballen en ik wil gewoon graag terug naar Nederland. En Vitesse boom, me, me, me een kans om uh, hier te voetballen. Was dat vorig jaar ook al niet zo, toen Rutte hier nog trainer was? Want jij kent hem natuurlijk uit de PSV-tijd. Ja, klopt. Ik kon ook in, de, in de zomer kon ik hier naartoe. En in jaar, ja, precies een jaar geleden, kon ik ook hier naartoe. Maar dan was ik pas uh, een, uh, zes maanden daar. Dus toen vond ik het te vroeg om hier naartoe te komen. Toen lag het niet aan de president? Nee, toen hadden we, uh, toen hadden we een andere president, ja. Hoe getergd ben je om het hier te laten zien, uh, Zakaria, bij uh, Vitesse? Dat zullen ze zien aan mijn eerste minuten die ik maak in de Gelderland je bent blij weer in Nederland te zijn, hè? Ja, ja zeker heel blij. Zachariah Labiat reed voor het eerst mee met Jong Vitesse... en won van Go Jong Go Eagles met 2 I've been hanging on so long. I've been living on my own. Waiting for you. I've been helpless since your gun. Getting tired of being Sleep Het nummer van uh, Johan, uh, de band bestaat niet meer, 2006 Oceans was dit. Kiki Bertens en Jesse Houta-Galung zijn al op de eerste dag van de Australian open uitgeschakeld. Bettens verloor in de eerste ronde van de als 14e geplaatste Anna Ivanovic en houta was niet opgewassen tegen Jeremy Chardy. lijn, Mark Brasser, Mark, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Niet heel verrassend hè, die nederlagen van Bertens en houta -Galung. Nee, bij de loting, Ja, als je dat dan ziet, laten we met Kiki Bertens beginnen. Uh, Anna Ivanovic, speelster uit de top 15 van de wereld. Je zei het, 14e uh, van de wereld. Uh, goed in vorm, net een toernooi gewonnen in Auckland, waar ze in de finale won van Venus Williams. Dus al aardig wat wedstrijden in de benen. Veel zelfvertrouwen is er naar Melbourne gekomen. Ja, en, en Kiki Bertens, dat verhaal kennen we natuurlijk. Sinds de, de US Open de, geopereerd, weinig wedstrijden gespeeld. En uh, ja, daardoor, daardoor geen ritme, niet echt wedstrijd ritme en ja dat brak er toch wel op, alhoewel ik moet zeggen dat Bertus goed gespeeld heeft, ze heeft gedurfd gespeeld, ze heeft geprobeerd de aanval uh, te kiezen. Nou in, de, in sommige momenten lukte dat wel, andere momenten lukte dat wat minder. Het was wisselvallig van beide kanten. Het is natuurlijk ook altijd lastig zo'n eerste wedstrijd op een Grand Slam-toernooi. Dat geldt niet alleen voor Bertus, maar ook voor Ivanovic en dat geldt voor alle grote spelers van naam. Ook het is zo'n eerste wedstrijd is, is. En dat is jammer. En uh, hij vertelt dat het heel moeilijk was. Mark er zo'n eerste wedstrijd. De lijn valt weg en hij zit niet eens in Australië, dat kan ik best wel zeggen. Hij is uh, in Nederland, maar uh, ik, ik zie een schuddende technicus. En dan gaan we eerst even naar uh, Anouk Hoogendijk, denk ik. Of is Mark Brasser... Oh, Mark, daar ben je alweer. Ik ben er uh, nog steeds, ja, ik ben er. Ah, daar ben je, sorry. Ja, het uh, ja. viel even weg hier. Um, okay. Je was bezig te vertellen dat ze best wel goed speelden, Kiki Bertens. En ja, dan... vol verloren inderdaad. Twee man 6-4, met een idee gespeeld en dat volgehouden. En het was niet ja. voldoende. En dan, dan is dat niet erg. Dat is dan helemaal zo, het niveauverschil ja. is te groot. Ja. Dat gold ook voor Jesse Hoetagalong eigenlijk, datzelfde verhaal? Ja, dat, dat, datzelfde verhaal. Die had ook een, een, een lastige tegenstander, Jeremy Jardy. Dat is een speler die nou zo rond de top 30 van de wereld staat. Hoetagalong staat net in de, in de top 100. Hoetagalong uh, zei zelf ook dat hij wel aardig gespeeld had. Maar goed, de cijfers 6-2, 6-4 en 6-4. Hij gaat er dus in, in drie straight sets gaat hij eraf. Mm -hmm. um, ja, Jeremy Jardy kan je eigenlijk ook zeggen van Ivanovic. Heeft al lekker wat wedstrijden gespeeld. Brisbane een halve finale gehaald in aanloop naar de Australian Open. Verloor hij van Veder. Het is gewoon een goede speler, een goede speler. Servers kan op dit soort banen, kan hij prima uit de voeten? Ja, en het verschil tussen uh, de nummer 100 van de wereld en de nummer 30 van de wereld, ja, dat vertaalt zich in de uitslag: 2, 4 en 4. Dat zijn duidelijke cijfers. Uh, 0 uit 5 op de breakpoints voor, uh, voor Huta Galung. Dan had hij misschien wat meer uit kunnen halen om echt een kansje te maken, nog in de set? Ja. Maar goed, dat deed hij niet. Goed um, Galung, hij heeft vijf keer meegedaan. aan een Grand Slam toernooi, vijf keer in de eerste ronde eruit. Dat is wel ja. iets, uh, ook al is de loting, natuurlijk slecht. Wel iets om misschien een beetje moedeloos van te worden, of niet? Ja, dat, dat, dat, ja, hij zit er dicht tegenaan. Hij hoort er dan bij. Hij komt er dan eindelijk gewoon op basis van zijn ranking in het hoofdtoernooi meteen. hoeft zich niet te kwalificeren. Ja, dan gun je hem ook wel een keer een tweede ronde, inderdaad. Maar goed, aan de andere kant, hij moet het gewoon doen. En, en hij moet dit soort wedstrijden dan winnen. Ja, en als je ze niet wint goed, ja. dan blijf je op 0 uit 5 staan, inderdaad. Bertes en Hoetengeloen naar huis. Dat zijn geen verrassingen. Waren er wel andere verrassingen? Geplaatste spelers eruit bijvoorbeeld vandaag? Ja, de grootste verrassing was toch wel Petra Kvitova. Die heeft daar als een halve finale gehad. Ja. heeft ook Wimbledon al eens uh, gewonnen. Die liet zich uh, verschalken door een Thaise, Luc Sika Koumkoum. Twintigjarig uh, meisje, die speelde vrij uh, onbevangen. Kvitova niet, die, die, die wilde teveel. Het oogde vaak een beetje geforceerd bij de Tsjechische. Ja, daardoor ging zij er in, uh, in drie sets af. En ook Sara Irani, die vloog eruit. Die verloor van de Duitse Gurges. Nou is Sara Irani niet echt een spelerster voor dit soort banen. Die, uh, die, die zie je liever op Gravel. daar komt haar mm -hmm. spel meer uh, tot zijn recht. Roland Garros bijvoorbeeld. En uh, ja zij er dus uit. Dus dat waren de tweede uh, twee spelers van, van de plaatsingslijst. Venus Williams verloor ook. Um, aan de ene kant ja, is Venus Williams natuurlijk niet meer de Venus Williams uh, van Welleer. Hoewel ze onlangs, ik zei het net al, uh, wel een finale haalde gewoon in Auckland. Uh, en daar van Ivanovic verloor. Dus gewoon ook wel wat wedstrijdjes had. En het, ja waren we toch wel wat meer van haar verwacht. Verloor van Makarova. Ja, Venus Williams dus uh, naar huis. Haar zus uh, zit er nog wel in trouwens. Die won vandaag haar openingswedstrijd uh, Vrij makkelijk. Zeg Kiki, Kiki Bertens, zag ik uh, een, een medical time-out nemen. Uh, ze had last van de hitte. Ja. Is het weer zo bloedheet in Australië? We hebben natuurlijk wel de ja, rapport gehoord het... weer over de bosbranden. Maar is het daarin ja, ook het is, weer bloedheet? Het is, het is warm. Het is uh, 35 graden plus. En, en het, het kwik gaat oplopen. Het gaat uh, zelfs tot, tot boven de 40 graden. Nou, het, is, het is elk jaar een, mm -hmm. een probleem. Er zou eventueel, mocht het nog extremer worden... Hè, de extreme heat policy kan dan in werking treden. en Dan gaan de daken dicht. Dan krijgen de spelers dus wat meer tijd. We er meer rust, mogen wat meer drinken, doktoren houden, de boel in de gaten. Ja, Kiki Bertens heeft daar last van. Kijk, je kan heel makkelijk zeggen, daar hebben beide spelers ters mee te maken. Ivanovic en Bertens, dat is ook zo. Alleen de een kan er wel ietsje beter tegen en gaat er iets makkelijker mee om met die hitte. Nou, Bertens had er meer last van dan Ivanovic. Ivanovic, een die graag uh, uh, in dit soort omstandigheden speelt, goed tegen de hitte kan. Nou ja, misschien dat dat inderdaad ook wel van invloed is geweest op het verloop van de partij. Ja, um, Komende nacht, wat kunnen we verwachten? Ja, het gaat los Jeroen. Vannacht, uh, poeh, ik weet niet waar ik allemaal moet gaan kijken. Uh, <laughs> Hoeveel tv zit je weet... dat je bezig <laughs> ja, het is, het is... Kijk, Het was vandaag een beetje een aanloopdag. De, de helft van Djokovic speelde. Nou, Dat is de minste helft bij de mannen. En dat betekent dat de andere helft, de helft van Nadal, de nummer 1 van de wereld. Dat die komende nacht gaat spelen. En als je dan kijkt wat er in die helft zit. Daar zit bijvoorbeeld Roger Federer in die gaat vannacht spelen. We gaan Andy Murray gaan we in actie zien. Juan Martín del Potro. Het is geil Monfils. Het is John Isner. Allemaal grote namen, allemaal jongens uit de top 10, top 15 van de wereld die bij elkaar in die bovenste helft van het schema zitten. Uh, die gaan in actie komen. Uh, we gaan ook nog zien Victoria Azarenka, de titelverdedigster bij de vrouwen. We gaan uh, Nederlands tintje natuurlijk met Sven Groeneveld, Maria Sharapova zien en natuurlijk twee Nederlanders Robin Haas en Igor Seisling. Die gaan vannacht ook nog spelen. Dus het wordt een, uh, het wordt een hele drukke nacht. Ik hoop dat ik een beetje aan slapen toekom. Vierkante oogjes krijg je in ieder geval. Dankjewel, vierkante Mark oogjes, Inderdaad. En uh, tot morgen dan. Uh, van Ajax naar Arsenal. Mark Overmars deed het uh, in 1997. En Anouk Hogendijk doet het nu in 2014. Het 28-jarige international van het vrouwenelftal tekent voor één seizoen in Londen. Hogendijk is een bekende in Engeland. In 2011 spelen ze al iets voor Bristol Academy. Voor Hogendijk kwam het aanbod van Arsenal zelf ook een beetje als een verrassing. Uh, nou, het is niet dat ik zelf op zoek was. Ik uh, zit hier gewoon bij Ajax goed op mijn plek en ik had het naar mijn zin. Sterker nog, anderhalf jaar geleden toen je hier kwam, zei je, ik zit nu eindelijk bij mijn droomclub. Voorheen Utrecht, jij wilde ooit naar Ajax. Dat klopt en dat was gelukt. Dus uh, ja, het is toch wel uh, van kortere duur dan wat ik uh, toen had gedacht. Maar dit is natuurlijk wel een uh, internationale droom. Once in a lifetime opportunity en dan gewoon... Toehappen op het moment, want als Arsenal komt, dan zeg je gewoon geen nee. Nou, het was niet dat ik meteen zei: uh, Ja, dat doe ik, uh, zonder na te denken. Want ja, er gingen natuurlijk wel veel dingen door mijn hoofd. En ik heb het hier goed, het is goed georganiseerd, we gaan voor het kampioenschap. Um, maar ja, dan denk je toch, ja, ik ben 28. Een uh, buitenlands avontuur trekt me toch nog wel. Champions League spelen. Dus ja, toen heb ik die afweging gemaakt en besloten om het te doen. Nou, heb je al eerder gespeeld in Engeland, bij Bristol? Hoe was dat, die periode in 2011? Ja, dat was een uh, leuke en goede periode. Het was gewoon uh, verfrissend om eens op een hele andere manier te trainen en te spelen. En in een andere competitie, ander land, andere taal. Dus dat deed me gewoon heel erg goed. En het was eigenlijk wel vrij kort één seizoen. Want dat is nog niet eens één jaar. Dus het voelde wel een beetje onafgerond. En nu heb ik toch die kans om dat uh, Engelse avontuur af te maken. Maar hoe ging dat? Kun je zeggen dat omdat het allemaal anders was, dat het misschien ook wel zwaarder was... en dat jij beter tot je recht kwam in de Nederlandse competitie? Uh, zwaarder was het zeker, ja. Want de training daar is gewoon heel fysiek en conditioneel. Ja, dat is gewoon heel anders dan in Nederland. En ook de competitie uh, is wat dat betreft fysiek een stuk zwaarder. Um, ja, en daar had ik toen vooral in het begin uh, dat ik in Nederland kwam... op dat vlak dan wel baat bij. Maar ja, nu ben ik natuurlijk alweer een tijdje terug. Dus uh, ben ik weer gewoon hier op deze manier aan het trainen. Dus ja, ik... Uh, ik kan me wel gaan voorbereiden op zware trainingen en ijsbaden, die ik iets minder vind. Maar ik heb wel heel veel zin in de uitdagingen in de competitie en in de Champions League natuurlijk. Hoe gaat zo'n transfer nou? Want ja, bij de mannen weten we dat wel, hè? met presentaties en, en dat soort dingen. Hoe zit dat bij jou? Um, nou, ik ben afgelopen vrijdag uh, naar Arsenal toe geweest, om even te kijken toch, waar je terecht komt. De trainer te spreken, zien waar je woont, waar je traint en speelt. Ik krijg je toch iets meer gevoel bij. En ik heb eigenlijk uh, die avond besloten dat ik het ging doen. En uh, dit weekend de trainer verteld. Vandaag heb ik mijn team verteld. Uh, is bekend geworden. Uh, en nu moet ik alleen nog tekenen. Nou is het zo dat uh, mannelijke voetballers zeggen ook altijd. Ja ik ben 28. Dan moet ik nog een keer een financiële klapper maken. Kun je dat ook zeggen? Uh, nee ik ga voor de sportieve uitdaging. En uh, ik ga er niet op achteruit. En in het vrouwenvoetbal is het gewoon heel fijn als je ervan kan leven. En uh, dat kan ik. Dus ik ga gewoon voor de mooie uitdaging. Voor in ieder geval een jaar. Anouk Hogendijk gaat spelen voor Arsenal. Ze sprak met Angelo Terwiel. Zometeen zijn we bij de presentatie van de Giant-ploeg voorheen Argos. En welke zeiler wilde nou niet meedoen aan de Volvo Ocean Race? Zometeen Pieter-Jan Posma. Feeling my way the darkness, Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end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 Black, wake me up, de akoestische versie van de giga-hit van Avicii. Tot voor kort kende u de ploeg Argos Wielerploeg Argos Shimano uh, mooie successen met Marcel Kittel onder andere. En vanaf nu heet die ploeg Giant Shimano. De fietsfabrikant verbond zich voor vier jaar als hoofdsponsor aan de formatie. En eh, daarmee komt er een einde aan een aantal onzekere weken... waarin het voortbestaan van de ploeg aan een zijde draadje hing. En dan lekte er het nieuws van Giant vorige week ook nog eens een keer uit. Daar waar de leiding had gehoopt om vandaag bij de presentatie... een mooie surprise act op te kunnen voeren. De mail die, uh, zei het vrij helder. Melden op een parkeerterrein in Almere... en van daaruit met de bus naar een uh, geheime bestemming. Hallo. Story, Tim van Engel. Hoi. Hallo. Beste van de film. Ja. We hebben het over een grote verrassing vandaag de Magical Mystery Tour. We weten toch waar het heen gaat. We krijgen een mooie rond, uh, rondtocht door uh, de Flevopolder. Hartstikke leuk. Er is wel zoveel uitgelekt inmiddels. Alles is wel een beetje bekend denk ik. Toch? En volgens mij zag ik een briefje voor de bus staan. Er stond heel groot giant op, dus dat kan niet mis. Welkom. Good afternoon. Welkom bij de Giant European Headquarters. Dat was de Magical Mystery Tour die ja, toch niet echt een mystery werd hè, Ivas Fekumring? We hebben echt ons best gedaan, moet ik, moet ik vertellen, maar jullie waren ons iets te snel af. Het nieuws lag al op straat, de Giant ging het worden na ja, een hectisch najaar hè. Laten we eventjes beginnen bij het begin. Uh, jullie partnership met Argos kwam ten einde, hoe is dat gegaan? Eigenlijk begint hij nog voor. We hebben een, denk ik een heel goed jaar gehad. Een hele mooie, een hele mooie uh, ronde van Frankrijk onder andere en andere successen. En natuurlijk Marcel Kittel, de kopman van de Nederlandse Argos-ploeg. Hij won de eerste etappe, hij won er daarna nog twee en gaat hier van top af. Ja, op enig moment komt daar, een, komt daar een nieuwe partij en konden wij met, zeg maar, met Argos uh, tot een ontbindingsovereenkomst komen. Omdat we hier meer perspectief in zagen. Ah, die nieuwe partij. Hebben we het dan over uh, die liefdadigheidsinstelling uit Amerika? Ja, ik heb net al even aangegeven. Om allerlei redenen. Niet omdat we niet willen, maar ik, ik, ik kan daar gewoon niet te veel over gaan uh, speculeren. Maar goed, wij zagen daar meer. Ik zal het vooral maar even voortzetten. Wij zagen daar meer perspectief in. En vervolgens uh, ja, gaan, alle voorbereidingen, gaan alle voorbereidingen in gang. En niet alleen het sportieve, maar om een idee te geven. al voor 400.000 euro was het materiaal gemaakt. Al die dingen lopen en in één keer uh, ja, komt er het verhaal uh, we gaan het niet doen. En uh, ja, dan uh, zak je denk ik als manager uh, lichtelijk door de grond. Ja, het was vrij surreëel. Er werd mij net gevraagd was, het, is het, was er paniek of zo, Maar er was gewoon geen tijd om... om um... Ja, er moest gewoon iets gebeuren. Zo simpel is het. En snel ook, hè? want die UCI-licentie stond op het spel. Ja, je moet als ploeg registreren. En terecht. Ik bedoel, er is, er is een structuur dat je, uh, dat je niet zomaar elk moment van het jaar even een ploeg kunt gaan inschrijven. Want dan, dan is er geen structuur in de sport. Dus ja, zo moesten we dat gaan. Uh, er moest gewoon snel iets gebeuren. En... en... Was Giant voor jullie een soort van noodgreep, Pakken wat je pakken kan? Uh, kijk, Je kunt er van twee dingen nakijken. Uh, op dat moment moest er gewoon iets gebeuren. Want ja, een ploeg draait op, uh, draait op een sponsor. Zo simpel kan het zijn. Dat, dat ga ik niet ontkennen. Uh, je kunt in één keer als ploeg instabiel uh, raken. Dat is dus wel een groot probleem in de sport. En ik vind, het, ik vind het wel een prachtig merk. We kunnen er heel veel mee gaan doen. Maar het is niet alleen dat, wij, dat, dat Giant ons helpt. Maar ik denk ook dat wij Giant kunnen gaan helpen. En samen echt iets kunnen gaan neerzetten. Challenge tradition change and evolve the sport. Wat is nou eigenlijk de les geweest van die afgelopen maanden? Nou ja, je kunt ook daar kun je van twee kanten naar kijken, nooit opgeven. Maar, maar de, de, kijk, ik denk dat we als sport wel moeten gaan kijken... ...hoe kunnen we voor zo'n grote sport, voor een mondiale sport... ...het is wel heel erg afhankelijk hè, van één bedrijf. En in, het klinkt raar, we, we zijn er ook behoorlijk druk mee met een aantal teams... ...maar het zit, zit hem in waarde creëren. De sport is gestructureerd als een piramide, dus je hebt... Lagere categorie wedstrijden, lagere categorie teams die naar boven gaan. Maar we houden de heleboel in leven door al die renners... tot in de laagste categorie wedstrijden actief moeten zijn. We beginnen de World Tour in de Australië. En vorig jaar komt er door bonen gaan met de media naar San Luis. Mensen snappen dat niet. Maar maak het eens concreet, hoe zou het in jouw ogen moeten dan? 180 tot 100 koersdagen, alleen de beste renners, alleen in de beste teams. En op dat moment geen competitie met andere wedstrijden. Precies, dus wedstrijd die er echt wordt uitgelicht. Ja. Introducing Team Giant Shimano. Join us in our mission to race with strength and integrity, to break down barriers, to inspire passion for cycling, and to keep challenging the status quo. In a deal with Giant, the bike manufacturer, Tom Davies van the company told that it was a nood-gedwongen choice. It was a sad fact that we had literally five days to do something about it or sadly the team would not have a license and would not exist by Christmas. Het is trouwens opmerkelijk om te zien dat er veel fietsenfabrikanten op het moment echte shirtsponsors worden. Cannondale, BMC, Trek. Ja, het is een trend omdat... Because... You know, big big corporations come and go in five minutes, and and we're always left with the dirty nappy. Is een logische ontwikkeling, gezien het wegvallen van de grote bedrijven. We all know why. You know, I mean, the sport's been in the toilet. Natuurlijk, door toedoen van de sport zelf, de dopingproblematiek. People get scared. En wat er dan overblijft, dat zijn de bedrijven die echt diep in de sport zitten, de fietsfabrikanten dus. We don't have to make any bullshit story like oh we're passionate about cycling. We, we are cycling. Challenge the limits of ourselves and our machines. We zien de renners op een filmpje voorbij komen hard aan het trainen, want er zit natuurlijk ook gewoon een seizoen aan te komen. Is het overigens dezelfde ploeg als die we het afgelopen jaar hebben gezien? We zijn wat, denk ik, versterkt met, met, met groot talent. Eigenlijk dezelfde manier zoals we in het verleden gewerkt hebben. Maar de kern is nog hetzelfde. En de doelstellingen zijn eigenlijk ook wel uh, vergelijkbaar. Ja, zijn de doelstellingen hetzelfde of zijn die nog scherper geworden na het succesjaar 2013? De derde ritszegen voor Marcel Kittel is een feit. Kevin is, is geklopt. Ik denk dat het compliment aan de ploeg is dat we vorig jaar beter gepresteerd hebben dan we zijn. En ja, het ligt eraan hoe je ernaar gaat kijken. Als je puur alleen naar de overwinningen kijkt, wordt het heel moeilijk om het te evenaren. Maar ik denk dat we als ploeg een nog stabielere factor kunnen worden. Al dus Edwin Corijnse. Hij was bij de presentatie van de Giant-Ploeg. Um, we gaan uh, praten over de Thomas Morgenstern. Hij kan wellicht alsnog uh, meedoen met de Olympische Spelen in Sochi. De artsen denken dat het gaat lukken. Morgen zijn gewoon vrijdag. Tijdens een training voor de Wereldbeker Skivlieg in Bad Mitterndorf Heel hard ten val, heeft u vast gezien nadat hij uh, zijn balans verloor in de lucht. Hij werd met hoofdletsel en een ingeklapte long opgenomen in een ziekenhuis in Salzburg. Morgenstern herstelt snel, maar wil pas over twee weken echt beslissen of hij zijn rentree kan maken in Sochi. Er wordt in ieder geval een plaatsje voor hem vrijgehouden door uh, de bondscoaches van het Oostenrijkse Schansspringteam. Meedoen aan de Volvo Ocean Race. Dat is de zwaarste en meest prestigieuze zeilrace op de aarde... die in het najaar van start gaat. Ja, daar droomt praktisch iedere zijde van om daaraan mee te doen. De eerste stap naar een plek aan boord van het Nederlands schip... de Brunel van schipper Bauer Bekking... werd vanmorgen gezet hier eh, vlakbij in Naarden. Tien stoere mannen, onder wie Roet -J, Pieter Jan Posma... en rookie Timo Hagort melden zich eh, voor eh, een van de vier beschikbare plaatsen. En het selecteren van de best mogelijke bemanning lijkt belangrijker dan ooit nu de schepen in de Volvo Ocean Race dit jaar voor het eerst 100% identiek zijn. De reportage is van verslaggever Ragnar Meijer. Het is zwaar, het is lang. Je hebt, uh, sommige tijden heb je het hartstikke heet, andere tijden heb je het hartstikke koud, uh, nat, uh, niet lekker eten, je beweegt niet genoeg. Uh, dus ik zou vooral zeggen het is uh, echt, echt zwaar. Het gaat over niks anders, het gaat over die boot zo hard mogelijk gaan. En uh, ja, je trotseert eigenlijk alle, alle zee en alle stormen. Dus het is eigenlijk altijd gewoon extreem racen. En dat is voor mij de Volvo Ocean Race. Gewoon een super hecht team. Door de meest moeilijke omstandigheden heen komen. En daarin de tegenstander ook nog eens aftroeven. U kent ze wel, die plaatjes van de Volvo Ocean Race. Stoere mannen vechten tegen de elementen. Golven slaan over het dek. En iedereen doet hard zijn best de boot op koers te houden. Het is de grote droom van Pieter Jan Postma en Timo Hagort. Zij zijn twee van de tien mensen vanmorgen in Naarden. Vanmorgen vroeg in een medische kliniek. Waar gekeken wordt naar fitheid, waar gekeken wordt naar mentale eigenschappen. Want Becking is een zeezeillegende en die stelt hoge eisen. Ja, het is voor mij natuurlijk heel erg belangrijk... dat de jongens voor de eerste keer met een, met een, groot, met een groot team samenvaren. Er zijn veel Olympische zeilers aanwezig die vaak in hun eentje een campagne hebben gevoerd. Dus dat is natuurlijk. Ja, dat, het, kan, het, het kan goed gaan, het kan verder gaan. Maar dus dat is ook een van de redenen. De selectie is niet over naar, naar, tot het einde van juni. Uh, want we willen natuurlijk meerdere mensen willen we uitnodigen. Omdat we dan echt objectief kunnen blijven. Timo Hagoortje en Pieter-Jan Postma zijn eigenlijk solisten. Ja, ik heb inderdaad de meeste ervaring als solosporter. Maar zelf voel ik me wel een, uh, voel ik altijd wel een teamplayer. En. Uh, ik ja, moet even kijken hoe dat past. Maar ik heb daar vertrouwen in. Het zal even wennen zijn. Maar ik vind het heel mooi om ook andere mensen te ondersteunen. En ik ben daar. Ja, het, het is even kijken hoe dat, hoe dat gaat en hoe dat past. Maar zelf heb ik daar veel vertrouwen in. Waar Postma geldt al zeer ervaren, is dat zeker niet het geval voor Timo Hagort. Hij is een jongeling. Net zoals er jongelingen zijn uit Denemarken, Duitsland en België. Uh, ik sta eigenlijk professioneel iets meer dan een jaar. Ik heb toen mijn baan opgezegd om gewoon uh, mijn passie na te volgen. En uh, dat is maar één manier en is gewoon er vol voor gaan. En dat heb ik gedaan. Ja, er zijn hier wel heel, heel erg veel rookies in het oceaan racen. Maar dat maakt natuurlijk ook dat je heel erg kneedbaar bent door het team, door bouwen. Uh, ja, die juiste skills kunnen bijbrengen die hij noodzakelijk uh, vindt. Wat moet je eigenlijk doen aan boord? Uh, wat, is, wat wordt je taak? Hoe ziet zo'n dag eruit? Uh, nou, ik denk dat wij met, uh, met twee uh, wachten werken. Dus uh, als de ene groep aan het zeilen is, dan slaapt of rust of repareert de andere groep beneden deks. Uh, en als er speciale verrichtingen moeten worden gedaan, zeilen wisselen, uh, spullen gerepareerd worden, uh, dan, dan moet iedereen aan het dek komen. Dus ongeacht het wachtsysteem moet iedereen uh, paraat zijn. Dan heeft iedereen wel de vaste functie en dan, dan wordt er niet meer gerouleerd. Gentlemen, gentlemen, take your position. Gentlemen, are you ready? Go! Het fysieke gedeelte op deze eerste selectiedag bestaat voornamelijk... uit drie kilometer droogroeien op een zogenaamde ergometer. Want fitheid is heel belangrijk. Toch is er iets dat zwaarder telt. Kun je op iemand rekenen als het zwaar wordt op volle zee? Dat is vooral waar bouwen Bekking naar kijkt... in de individuele gesprekken die hij voert met de kandidaten. De grote verandering ten opzichte van het verleden is dat... Uh, we hebben nu een boot... Alle teams hebben één boot die precies hetzelfde is. Dus in het verleden was uh, de, de, het team die het meeste geld had... die heeft bijna alle keren heeft die gewonnen omdat er natuurlijk ontwikkeling plaatsvindt. Deze keer is er geen ontwikkeling mogelijk. We krijgen zelfs dezelfde zeilen... Dus het komt gewoon puur aan het team om het product te gebruiken, om daar het maximale uit te halen. Op iemand rekenen, je afspraken nakomen, dat was niet wat Pieter Jan Postma deed. Hij arriveerde een minuut of tien te laat in Naarden. En dat op een sollicitatiegesprek. Ja, ik was inderdaad vijf minuten te laat. Ik hou daar niet zo van. maar. Uh... Gaat dat nou ook meteen worden opgeslagen of, of is het serieuze zeilwerk belangrijk? Ja, kijk, je moet dingen niet uit verband trekken. Uh, het grote punt. Uh, is dat je kijkt wat de kwaliteit van hier iedereen is. En dat uh, Bouwen kijkt van, hé, hey, wat past er in het team? Uh, en ik denk dat hij daar heel kundig voor is, ja. Ja, dan krijg je altijd weer dat nummer. Sailing Home. Ja, de kandidaten die vandaag in Naarden waren... en de tien die morgen nog komen, die horen voor het einde van de week... of ze door mogen in het selectieproces of zijn afgevallen. Er zijn dus maar vier plaatsen beschikbaar. Ik heb nog een uh, aantal berichten voor u. Uh, Kevin De Bruyne vertrekt alweer bij Chelsea. Speelde daar nauwelijks. Stond uh, onder contract sinds uh, januari 2012. Maar gaat nu spelen voor Wolfsburg. De Duitsers betalen uh, ruim 21 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder die pas 22 jaar is. Kevin De Bruyne. En daarmee is hij de op drie na duurste Belgische voetballer ooit. Alleen voor Eden Hazard, ook van Chelsea, en Axel Wietzel... nu speler van Zenit Sint-Petersburg, werd meer betaald. Dat zijn grote bedragen voor de Belgische toppers. De Amerikaanse voetballer Michael Bradley... gaat in de Major League Soccer voetballen. Hij gaat spelen voor Toronto FC. De 26-jarige middenvelder verkoos het aanbod van de Canadese club... boven dat van PSV. Bradley is na de Engelse aanvaller Germain Defoe van Tottenham Hotspur... de tweede speler die vanuit Europa verhuist naar Toronto. En Bradley kon bij de Italiaanse topclub AS Roma niet meer rekenen op een basisplaats. En dan is het Tata Steel toernooi, het schaaktoernooi euh, bezig. De derde ronde. En de Nederlanders Anish Giri en Luke van Wery zijn in de, die derde ronde van het Tata Steel toernooi in Bijkaanzee remise overeengekomen. Pendjala Hare Krishna is uh, de nieuwe leider in het Mastersklassement. De man uit India won vanavond van Lanier Dominguez uit Cuba. En dan is uh, alle berichten uh, voorbij. Alles zit erop, alles is leeg. De tafel is klaar, zo direct de uh, na het journaal van 11 uur. In het al gepresenteerd vanavond door Chris Keijnen. Ik wens u nog een hele fijne avond. Dag. het nieuw geluid 10.000 mensen zullen Sharon vanuit het parlement naar zijn boerderij in Zuid-Israël begeleiden waar hij wordt begraven. leader. in Elke werkdag van 6 tot 9. Mooi geluid hè. Hartig. Dit is een waldhoorn. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik zal zelf bij de opening zijn en bij de 5000 meter voor de schaatswedstrijden. Ik had persoonlijk een andere afweging gemaakt. Met Marcel Oosten. Nou, dat mogen we een brandhaard noemen waar u zit. En Frederik Dion. Hoe is die situatie daar nu? Het klinkt behoorlijk dreigend. Het NOS Radio 1 Journaal. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zeg even onder ons, hè? Mijn echtgenoot weet van niks.